In het kader van Zandvoort Kiest en de vele uh, lijsttrekkers die wij uh, spreken... ...praten we vandaag met Peter Kramer, uh, oudere partij Zandvoort. Uh, goed programma, uh, groot, geschreven, met een aantal speerpunten, zeven stuks. Uh, het eerste viel maar wel op in uh, het woord vooraf. Kiezen we ervoor om opnieuw alle ambtelijke taken en sturingen over te dragen aan halen? Of we bewaren dezelfde drie, uh, alle ambtelijke taken zijn toch niet weg? Ja, we zijn tenslotte een fusie aangegaan. Mm -hmm. Kijk, en uh, je haalt het al aan, Zandvoort is uniek. En uh, ik ga ervan uit dat jij Zandvoort ook uniek vindt. Hè? Uh, dus in die zin uh, heb je ook een uh, samenwerking nodig waarbij uh, dat unieke tot uiting komt. Nou, dat uh, is in onze gedachten niet altijd op uh, ieder gebied aanwezig. Neem bijvoorbeeld uh, onze economie. Die uh, zeg maar verspreid tussen zomer en winter uh, het strand uh, totaal specifiek uh, problemen kent of uh, kansen kent. Mm -hmm. uh, die uh, niet bij Haarlem uh, zeg maar aanwezig zijn. Um, nou, neem bijvoorbeeld uh, onze evenementen als een uh, circuit. Uh, een, uh, ja. nou, nu dan uh, gelukkig die Formule 1 uh, wat een ongelooflijk succes was hmm. uh, voor uh, Zandvoort, maar voor de hele regio. En uh, ja, op dat soort evenementen is Haarlem dus niet ingesteld. Moet je externe inhuren of, nou dat gaat dan uh, via Haarlem. Nou ja, waarom zou je dat soort uh, activiteiten niet rechtstreeks uh, vanuit uh, Zandvoort uh, gaan aansturen? Zo, maar, zou, je, zou je dan um, voor die specifieke gevallen, uh, ook uh, seizoenstrand, uh, wat Haarlem niet heeft, circuit specifiek economische zaken voor Zandvoort, hier een eigen ambtenaarapparaat willen hebben? Nou ja, je, zou gewoon, je moet veel meer denken aan een hybride organisatie. Dat je dat soort zaken haal je uit het Haarlemse en dat doe je via een aansturing binnen Zandvoort. En uiteraard hou je wel de samenwerking, maar dat is dan geen fusie meer. En in die samenwerking kan je elkaar natuurlijk overlappen in drukke of in minder drukke tijden, maar je, je hebt dan dichter bij jezelf... Nou, een ander voorbeeld is de wel hele grote projecten die we in Zandvoort hebben. Uh, Entree, Badhuisplein, uh, Noord. Nou, uh, het stokpaardje van uh, OPZ om uh, meerdere locaties in Zandvoort te zoeken waar je woningbouw kan doen. Um, we merken dat uh, wij niet ondersteund worden vanuit de Haarlemse organisatie. Nee, er worden zzp'ers ingehuurd door de Haarlemse organisatie, die worden in Zandvoort gezet en vervolgens gaat een wethouder die gaat, uh, projectleider uh, spelen. Nou dat is gewoon niet goed. Dus dan kan je veel beter zeggen... nee, we trekken het gelijk we trekken het gewoon naar de gemeente toe... en we gaan het vanuit de gemeente zelf aansturen... betekent ook dat het financieel-economisch nog mm -hmm. uh, zeg maar voordeliger is. Want uh, je hebt uh, niet de overheidkosten. De overheidskosten heb je natuurlijk zelf. Nou, een ander... Uh, als derde punt dan, zeg maar, uh, om ze niet allemaal te noemen... is de dienstverlening. Uh, we zijn toch, uh, zeg maar... en uh, dat staat... Uh, uh, wij hebben ons uh, hè, hart niet op de tong, hè, voor, hoe je dat uh, precies uh, de uitdrukking is. En worden uh, wil graag uh, direct geholpen worden. Mm -hmm. Nou, uh, uh, als je de voorbeelden uh, ziet, en ik, het is, niet allemaal, hè, laat het ook duidelijk zijn. Er zijn ook dingen die gewoon goed gaan. Uh, dus in die zin uh, is het niet allemaal kommer en kwel. Maar een Zandvoorde wil graag direct geholpen worden en die wil niet eerst in een uh, molen terechtkomen of wel een enquêteformulier krijgen dat hij uh, vervolgens uh, naar Haarlem toe zijn uh, uh, antwoorden moet sturen. U wilt meer, um, meer faciliteit aan de balie? Ja, meer faciliteit aan de badie, Maar ook gewoon eh, als er een probleem is, dat je er direct op kan inspelen. En dat je direct. Eh, vroeger hadden we hier een eh, ja noemen ze dat, een Die man die was dermate op de hoogte van Zandvoort. En de problematiek die in Zandvoort speelde, of dat nou Nieuw-Noord was, of dat het de Zuid-Boulevard was, of het was Benveld. Mm -hmm. Daar waar uh, zeg maar, er geen adequaat antwoord direct vanuit de balie uh, kon worden gegeven, ging hij op locatie, ging hij in gesprek. Dus zoiets moeten we terug hebben? Nou ja, ik vind dat dat hoort veel ja. dichter bij uh, Zandvoort te staan. Okay. Zeven speerpunten. Ja. Wonen, welzijn, duurzaamheid Amtelijke fusie met Haarlem. Ja, ik vind die verwarring groot, want we zijn begonnen met samenwerkingsverband en overal lees ik nu fusie. Ja, het is een fusie, hè. Okay. Het, nee, maar, La, laten, we, de... laten we hem even zo houden dat het de fusie is. Ja, maar de, hoe heet dat, de verwarring is uh, heel erg groot mm -hmm. hierin, hoor. Uh, het is geen samenwerking, want we zijn gefuseerd met die ambtenaren. Die ambtenaren uh, die zijn niet meer in dienst van Zandvoort, die zijn in dienst van Halem. Dus dat betekent dat er een ambtelijke fusie uh, tot zand is gekomen. Oké, okay, dan houden we het op fusie. Verkeer vervoer parkeren, Dank je ben. financiële huishouding, bestuur en ondersteuning. En als ik dan het programma bekijk, dan komt daar nog het sociaal domein bij... Ja. regionale samenwerking en economie. Ja. Zijn dat uh, speerpunten die iets minder aantrekkelijk zijn? Nee, nee, alleen wij hebben geprobeerd om niet alles als een speerpunt neer te zetten. Duidelijk. Uh, ja. Dus wij hebben echt gekozen om er zeven te benoemen. Hm. Maar het zou uh, toch kwalijk zijn als zou je de economie uh, erbuiten laten... Uh, die is ontzettend belangrijk hè, voor Zandvoort ook. Alleen we hebben hem uh, nu op deze zeven gericht. En ja, je, je ziet in alle uh, speerpunten van de andere partijen dat uh, bovenaan staat, uh, staat passende en betaalbare woningen. En, uh, ja, dat is wel... Uh, uh, nou ja... Ik durf het daar niet te zeggen, maar een aantal punten zie ik of veel programma's, een beetje hetzelfde. Dus dan, uh, daar moet nog over uh, gedebatteerd worden door jullie als er ooit een coalitievorming komt. Want een heleboel punten zijn in een aantal programma's gewoon bijna hetzelfde. Maar goed, zeven speerpunten. Nou, weet je, dat is toch een pracht kans voor Zandvoort? Ja, maar dat zei het of vier al jaar geleden dat... ook. Toen gingen er nee, een breedgedragen nee. programma komen omdat iedereen hetzelfde dacht en helaas is dat ook niet helemaal uitgevoerd. Ja, uiteindelijk was er een, uh, zeg maar een raadsbreed programma, mm -hmm. maar achter de schermen heeft dat heel wat avonden geduurd uh, voordat we tot een raadsbreed programma zijn gekomen. Uh, heeft heel wat discussies, heeft heel wat uh, zeg maar, uh, gezocht naar consensus mm -hmm. daarbij. En uh, ja, uh, bijvoorbeeld de VVD uh, die onderschreven niet, niet alles. Maar niet te ver teruggaan, want ik uh, wil nee, aan want, de want, toe. Nee, maar goed, maar ik wil ook niet teruggaan, want als je achterom kijkt, hmm. krijg je een stijve nek, hè, nee, ze wel is. Goed, um, zeven speerpunten. Um, wat is voor u persoonlijk het belangrijkste speerpunt? Ja, uh, het belangrijkste vind ik natuurlijk uh, de woningbouw. Uh, Zandvoort heeft uh, te maken met een dubbele vergrijzing. Uh, Zandvoort is een dorp waar veel ouderen wonen. Mm -hmm. En je merkt ook nu steeds meer dat ouderen uit de regio graag in Zandvoort willen wonen. Dus betekent dat je op een gegeven moment een dubbele vergrijzing krijgt. Ja. Nou, Dat houdt ook in dat de druk op de woningmarkt groot is. Uh, onze jongeren komen niet meer aan bod. Uh, dus die trekken weg uit Zandvoort. Mm. En juist uh, de dynamische economie die wij hier in Zandvoort hebben, uh, die heeft behoefte aan die jongeren. En uh, niet alleen aan die jongeren die hier straks een fulltime baan moeten krijgen, mm -hmm. maar ook aan die jongeren die uh, zeg maar, uh, in de zomer op strand werken. Mm -hmm. En die jongeren die zomers in de horeca werken. Dus het zou in een in zijn als wij zeg maar, door die dubbele vergrijzing nog meer vergrijzen en onze jongeren uh, steeds meer wegtrekken. Ik heb, kom dan uh, op één punt uh, aan jullie programma. Het speculeren op de woningmarkt uh, neemt ook in Zandvoort toe. Uh, jullie willen een sluitend systeem. Uh, hoe sluitend kan dat zijn? Heel sluitend. Uh, kan je zeggen, uh, alle huizen zijn voor Zandvoort dus. Nee, dat kan je nooit zeggen. Dat mag je ook niet zeggen. Okay. Dus, Antespeculatiebeding? Absoluut. Dat verhuren. Moet je zo en zo doen. Uh, verhuren. Je moet. Uh, kijk, uh, er is recent een onderzoek geweest van Pointer. Uh, zeg maar een televisieprogramma op de zondagavond. Waarin Zandvoort, als ik het goed zeg. op de twaalfde plaats stond met tweede woningen. Uh, ik geloof dat 4% van uh, alle woningen in bezit zijn als tweede woning. Nou, uh, daar moet je absoluut wat aan gaan doen. Uh, uh, en als je dat weten bestrijden, maar je weet ook uh, voldoende nieuwbouw te kunnen toevoegen. Want er zijn zat locaties in Zandvoort waar je nog mm. uh, iets kunnen, kan toevoegen. Uh, nou, dat zijn wij zelf, doordat wij niet de steun krijgen, zeg maar, of de steun hebben gekregen. Hè, uh, zeg, zeg niet, je kijkt weer achterom, want dit is ook een stukje voor, vooruitkijken. Ja. Uh, er zijn zat locaties in Zandvoort waar je alsnog kleinschalig kan bouwen... Of het is in de tijdelijkheid, of het is uh, permanent. Wij zullen dan ook, uh, zeg maar, uh, zijn verrassend met een uh, verrassing komen morgenavond tijdens het jongerendebat debat hierover. Um, dat moet onze inzet zijn. Okay. En niet... Alleen maar kijken naar die economie van hotels, hotels, hotels. We krijgen nou straks op Badhuisplein een hotel. We krijgen straks twee hotels erbij bij de entree. Beach House aan de boulevard tegenover het benzinestation heeft een plan liggen voor 14 hoog hotel. Het circuit wil graag een hotel erbij. We hebben straks zoveel hotels, maar we hebben geen woningen meer. Oké. Okay, um... We zijn aan het einde van het eerste gedeelte en er, moet, er komt toch weer de muziekkeuze. Ja, nou ja, goed, uh, Ben, uh, zoals je weet, uh, gaat er een naamgenoot van mij uh, in de politiek. Uh, en uh, Wij zijn, heten een oudere partij, maar wij zijn er voor iedere zandvoort, dus ook voor uh, jong zandvoort. En ik zou nu eigenlijk het liefst uh, kleine jongen van uh, André Hazes uh, willen horen. Met een groet aan Jerry. Met de groet aan Jerry en laat hij <laughs> laat die, laat die de tekst goed in zich opnemen. Oké, okay, dankjewel. Geen dank.